dan wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. In Groot-Brittannië zijn twee doden gevallen door de storm en door de regen. Ze werden allebei verrast door het stijgende water en zijn verdronken. De storm teisterde gisteravond vooral grote delen van Engeland en Wales. In het zuiden van Engeland zaten 27 huishoudens zonder elektriciteit. Vandaag krijgen Noord-Ierland en Schotland de volle laag... met windstoten van 130 kilometer per uur. Ook in Nederland stormt het nog flink. Bij Enmuiden werd vanochtend windkracht 10 gemeten. Van Vlissingen tot Vlieland stond windkracht 9. De schade lijkt mee te vallen. Er komen wel uit alle delen van het land meldingen van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Door de storm moesten twee veerboten op het kanaal vannacht op zee blijven... die kunnen pas na negen uur de haven van Dover binnenlopen. Aan boord zitten zo'n 640 mensen. Er zou ook voor de kust van Noord-Frankrijk een Nederlands schip in de problemen zijn... dat meldden Franse media. Een Oekraïens bemanningslid zou overboord zijn geslagen. Het afgelopen half jaar zijn voor de kust van de Verenigde Staten... zo'n duizend dolfijnen bezweken aan een virus... Eind jaren tachtig was er ook een uitbraak. Dolfijnen maakten toen antistoffen aan, maar die generatie sterft nu langzaam uit. In de VS is jazzsaxofonist en componist Yusuf Latif overleden. Hij stond bekend om een innovatieve mix van jazz... met oriëntaalse muziek en wereldmuziek. Latif speelde onder meer in het orkest van Dizzy Gillespie. Eind jaren vijftig had hij zijn eigen quintet. Hij speelde samen met beroemdheden als Charles Mingus en Miles Davis... In 1987 kreeg hij een Grammy Award. Latif was geboren als William Emmanuel Adelstone en bekeerd tot de islam. In de VS was hij de woordvoerder van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Latif is 93 jaar geworden. Het weer, het is nat en onstuimig, het blijft de hele dag regenen. De wind is boven land 6 tot 7 en aan zee stormachtig 9. Overal zijn forse windstoten mogelijk en het is 8 tot 11 graden.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 Bij Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Nu. De herhaling van de Zandvoort op zondag. De winter alle tijden. Dit is de winterse 50. De winterse 50 op ZFM. Nog één uur te gaan en dan tellen we af naar de nummer één van de Winterse 50 dit jaar. Is het Chris Ria? Is het Wham, Of toch nog steeds Band 8? Wordt het zo tot zijn? Vijf voor vijf hier bij CFM. Maar we gaan eerst verder met de nummer 12. Een Britse rockgroep uit de jaren zeventig. Hebben we het over Sleet met Merry Christmas, everybody. Dit jaar op nummer 12 in. En... De Winterse Vijftig.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 Simon dus met uh, Santa's Party. De op ho, ho, ho, ho. Helemaal verslag van het nummer. 11, uh, dus. 11 Dat uh, volle dansen duo uh, met uh, Santa's Party. Het is uh, tijd voor een overzicht van de nummers 20 tot nummer 11. 20, Peelowski Christmas was a friend of mine. 19 met Lonely This Christmas. En op 18, Paul McCartney met A Wonderful Christmas Time. 17, Robbie Williams met Angels... En op 16, Bing Crosby met White Christmas. 15, Fr Frankie Goes to Hollywood met The Power of Love. En op 14, Miss Montreal met Being Alone at Christmas. 13, Coldplay Christmas Lights. En dit uur begonnen we met Slate met Merry Christmas Everybody. En net hoort Nick en Simon met Santa's Parties. Het is nog uh, ja, 199 uur en uh, 47 minuten te gaan. En dan uh, gaan we proosten op 2014. En dan wordt het nummer echt weer helemaal grijs gedraaid. We hebben het over de nummer 10 uit de Winterse 50. Seeker van ABBA met Happy New Year. No more jam. Say We knew. We zijn er tot 10 binnengekomen met Abba Happy New Year. Dankzij Martijn Poortvliet van uh, 40 heb je allemaal van die leuke feitjes. De werktitel van het liedje van Happy New Year was Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day. Maar ze hebben er toch Happy New Year van gemaakt. Het lied stond op het album Super Trooper. Het werd in Nederland alleen als promo-single Kerstcadeau uh, van het label Polydor uitgebracht. Maar uh, met de Millennium-wisseling alsnog als single uitgebracht. Een hit dus uh, van. Uh, Abba dus in 1980 en in 1999. Dan gaan we weer verder met de uh, Beatles. In ieder geval een van de leden daarvan. Paul McCartney en de Frog Chorus. We all stand together, daar hebben we het over. Hij is afkomstig van uh, de ordinatiefilm Rupert and the Frog Song. Het is een Britse -uit, hit uit 1983. Met kerst 1984 opnieuw succesvol uitgebracht. Het kickerkoor werd vertolkt door het koor van de King Singers uit Cambridge. En het koor St. Paul's Cathedral uit Londen. Er werd dus een groot hit uit 1984. Paul McCartney in de Frog Chorus op nummer 9 in de Winterse 50... Met We All Stand Together. It's Christmas Yes, it's Christmas Queen met twee liedjes in de winterse feiten genoteerd staat... is dit hun enige kerstplaat. Het over Thank God It's Christmas. Liedje verscheen op geen enkel album. Tot Greatest Hits nummer 3 uit 99. De eerste CD-release was als B-kant van A Winter's Tale, dat ook dus in de winterse feiten staat. Queen dus op nummer 8 met Thank God It's Christmas. We moeten even wat komen, even kijken. VFN Westkust Weerbericht. We gaan even kijken naar het weer. Na een uh, meest droge ochtend gaan er vanmiddag buien vallen. Die zijn er zondag gevallen. En deze buien kunnen vergezeld gaan. Het hagel, onweer en zware windstoten tot ongeveer 90 km per uur. De temperatuur ligt rond de 9 graden. En er waait aan uh, vrij krachtige en aan zee een harde zuidwestelijke wind. Vanavond vallen er nog enkele buien. Kone nacht is het meest droog met enkele opklaringen. De zuidwestelijke wind waait matig tot krachtig. En de uh, temperatuur daalt naar 4 à 5 graden. Morgen starten we de kerstweek met af en toe zon. Maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. En in de loop van de middag gaat het regenen. De matige tot uh, krachtige zuidwestelijke wind krimpt naar het zuiden. En neemt uh, toe naar krachtig tot hard in de polder. En naar stormachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en 10 graden. En uh, je hebt het net al gehoord bij het nieuws. Er wordt een, uh, weer een weerwaarschuwing afgegeven door het KNMI voor uh, morgenavond. Met uh, zeer zware windstoten aan de kust. Dus ik zou zeggen, hou het weer in de gaten morgen uh, of 24 december. Wij gaan weer verder met De Winterse 50. Een, uh, een plaat die uh, afkomstig is van uh, als titelsong van het film Het Geheim. Over een goochelaar. De single vormde het sluitstuk van het dramatisch verlopen jaar voor Borsato. inclusief een faillissement van de Entertainment Group. Op nummer 7 dit jaar. Marco Borsato met Kerstmis. Voor maar binnen. Het is een tijdje terug dat ik je zag. Maar hier ben je. Gelukkig is het altijd deze dag. Het is kerstmis. Iedereen weer even bij elkaar. De mooiste dag van heel. Warm en buiten is het koud, geef je jas maar. We hebben vast wel iets waar je van houdt. Ga maar zitten eet en vier gezellig net ons mee. In de winterse 50 kijken vorig jaar nog op nummer 4 en dit jaar dus nog weer zakken naar nummer 7. Kerstmis van Marco Borzato. We gaan even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden die om uh, half drie zijn begonnen. FC Groningen tegen NEC werd 5-2 en Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd uh, een overwinning in Deventer de voor Go Ahead Eagles. 2-1 werd het daar. En de aftrap voor PSV-Ado is uh, net uh, te geven. Dus uh, nou ja, gaan we nog even 28 minuten voor je meepakken. Dan de nummer 6 in de winterse 50 Met kerstmis 1961 was deze man 7 jaar jong. Het liedje werd geschreven voor het studentencabaret waar Joep's zus in zat. Het werd uitgevoerd door Ingrid Floberg. Floberg, het is mooi om te kijken. De eerste single release was onder de naam van cabaretgroep NAR... En hij is nu gewoon bekend als Joep van het Hek... met uh, het fantastische flappie dit jaar in de winterse 50 op... Nummer 6.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 Number 4. <laughs> <gasps> Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. Met een beetje haperingen. Toch goed gekomen. John en uh, Joko En de Plastic Ono Up Band. En de Harlem Community Choir. Happy Christmas, war is over. Dit is een protestzong tegen de Vietnamoorlog. Was in 1971 in Amerika uitgebracht. En dan pas een jaar later in de rest van de wereld. De Plastic Ono Band had John Lennon en Joko Ono als vaste waarde... en had verder wisselende leden. Onder de 30 ex-leden zitten onder andere Eric Clapton, Frank Zappa... en Billy Preston. Het werd opnieuw een hit na de moord op John Lennon. Dit jaar dus op nummer 5 in de Winterse vijf. Nou, We gaan echt een de vier platen die allemaal bovenaan hebben geprijkt... in de Winterse 50 de afgelopen elf jaar. En een daarvan is deze plaat. Dat was namelijk de nummer 1 in 2008. Dus is Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Na drie succesvolle albums kwam Mariah in 1994... met het kerstalbum Merry Christmas. Er bestaan twee videoclips van dit nummer. Beide een jaar eerder opgenomen. In eentje speelt haar toenmalige man... platenbaas Tommy Mottola een rol als kerstman. In 2011 nam Mariah een duetversie met Justin Bieber... of Justin Bieber voor zijn album Under the Mistletoe. Gelukkig werd dat geen hit. Goed, wel een hit uh, in 1994. Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Dit jaar op nummer 4 in de winterse 50. Carrie met uh, All I Want for Christmas. De winterse 50. Dit jaar op nummer 4 in de prachtige lijst Winterse 50. je meelezen www.winterse50.nl Dan de nummer 3, vorig jaar ook op 3. Dus uh, staat passionair, zoals het zo prachtig in uh, hitlijsttermen heet. Single was onvollend genoeg pas in 1988 een hit in Engeland en Ierland. De lichtje is volgens Chris Ria een auto van een kerstlied. Inspiratie deed hij op toen zijn vrouw naar Londen was gekomen... om hem voor kerst naar Middlesbrough te brengen. Omdat dit goedkoper was dan met de trein en ze in enorme files terecht kwamen. De eerste keer kwam uh, dat de single in de Nederlandse hitlijsten stond... was in 2008 met het meetellen van downloads... maar al jaren een vaste klant in de winterse 50. Chris Ria, op 3 driving home for Christmas... Voor de keer nog op 1. Dit jaar weer naar nummer 2. Band 8. Do they know it's Christmas? De winterse vijfde. Overzeer. Goed, voordat we de nummer 1 gaan draaien... even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 1. 10. Abba. Happy New Year. 9. Paul McCartney in a frog chorus. We all stand together. 8. Queen. Thank God it's Christmas. 7. Marco Rosato, Kerstmis. 6. Joep van het Hek. Het flappie. 5. John Lennon en Yoko Ono. Happy Christmas. A war is over. En op vier Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. 3. Chris Ria Driving Home for Christmas. En 2, uh, net gehoord, Band 8. Do They Know It's Christmas? Nou, dan de nummer 1. De singer was een dubbele avond met Everything She Wants. Bleef op nummer 2 hangen achter Do. Do They Know It's. Uh, Christmas van Band Aid. En uh, in Engeland is het de best verkochte single ooit. die nooit op nummer 1 terecht is gekomen. Het liedje staat in 2013 voor de 16e keer genoteerd. in de single top 100. Veruit een record. Kom, stel maar maar waar. Goed, we gaan hem draaien. Ik wens je een hele fijne kersttijd toe. En natuurlijk uh, alvast een prettige jaarwisseling. Want over 199 uur en 7 minuten is het alweer zover. En dan mogen we gelukkig 2014 in, zou ik zo maar zeggen. Goed als laatste, Wham! Last Christmas en uh, De Winterse 50... Uh, wordt uh, de komende dagen ook nog non-stop herhaald. Jazeker. Echt uh, grote inspanningen, onderhandelingen zijn er geweest... met uh, de, de, de programmeleider van CFM. Dinsdag 24 december tussen 5 en 9. en eerste en tweede kerstdag tussen 3 en 7. Dan hebben we het over de non-stop versie van De Winterse 50. Als laatste, Moem, Less Christmas. Ik zou zeggen, tot volgend jaar.